Goedenavond, het Nieuws van nu.nl. Even kunnen. Goedenavond. Op veel plekken wordt het vuil niet opgehaald vanwege de sneeuw. De vuilniswagens kunnen soms de weg niet op. En vuilnismannen en vrouwen zijn nu hard nodig op de strooiwagen. Op sommige plekken kan het nog wel de rest van de week duren voor ze het vuil weer ophalen. In Hilversum bijvoorbeeld en in delen van Brabant. Laat het vuil gewoon even bij huis staan, is het advies. Op het spoor rijden ook morgen minder treinen, zegt de NS. En dikke kans dat er ook vrijdag minder rijdt. Voor wie moet vliegen is er beter nieuws. Schiphol denkt dat er morgen geen vluchten meer geschrapt hoeven te worden. Afgelopen dagen gingen er elke dag honderden vluchten niet door. Op het vliegveld was het erg chaotisch afgelopen dagen... maar de Marche zegt dat dat inmiddels rustiger is.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 Het weer voor nu. Nog steeds af en toe een sneeuwbui. Uh, in het westen, daar kan het overgaan in regen. Dus dat is dan een kans op ijzel. Vannacht rond het vriespunt. Morgen op veel plekken droog bewolkt en 1 tot 3 graden. Ik had verwacht dat ik een enorm verkeersbunneté zou hebben nu voor je. Maar het rijdt allemaal lekker door. Even draag ik op de A32 Meppel richting Weerdum. Tussen Wolvenga en Heerenveen 12 kilometer. Dat is flink balen. 8 minuten vertraging. Domien Verschuren. En de q show. onderweg de half zeven voor een nieuwe top 40 update. En nu Kensington, dit is stay. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, het is het begin van de avond van woensdag 7 januari 2026. Ja, De avond dat er eigenlijk praktisch geen files in het land zijn. De meeste Nederlanders liggen dus heerlijk onder een kleedje op de bank, de gordijntjes lekker dicht... Een warme kop thee, misschien nog een speculaasje. Chocoladeletter van de maand december die nog over is. De kaarsjes branden. Lekker stampotje misschien wel. Oh, met zo'n kuiltje, zuur en een worstje. Tafelzuur, lekker genieten. En dan op televisie, wintervol ja. Verder ook de avond dat er weer een hoop helden op de weg zijn om de wegen schoon te houden. zijn ook veel strooiers die zich hebben gemeld in de Q-app. Even een shout-out naar Gerard Salari, Herwin Schouten, Christian de Wit en Alwin Velderman. Dit zijn gewoon vier namen van mensen die ze een bericht hebben gestuurd... waarvan ik weet dat ze rijden op de strooiwagens. Verder ook een shout-out naar al die collega's van deze vier mensen. Die collega's waarvan ik de naam niet weet, jullie zijn allemaal helden. Hulde voor jullie allemaal. En de avond dat Mattie Valk weet wie zijn joker is voor het verboden woord. Ik stel daar gisteren iets over en zo meteen kan ik je vertellen wie de joker voor Mattie is. Nou Rihanna met Kelvin Harris. Yeah, the shadow Mad. blijven bij Q-Music, Douwe, Bob en Mo. Overmorgen is het uh, vrijdag, vanaf twee weer een nieuwe top 40. Dan pakken zij ongetwijfeld de achttiende week in de lijst. 4 september 2025, dat was de dag dat zij hier, Douwe, Bob en Mo... te gast waren in de q show om hun liedje voor het eerst... even te laten horen, de première van Nog Even Blijven. En morgen, weer een mooie dag, dat is het 8 januari 2026. En die dag gaat de boek in als de première dag van de nieuwe track van Cloud. <middels> Dat is een korte teaser. Morgen hoor je App en Vloed voor het eerst in de Q-middagshow na 5 vijf... Het verboden woord. En vanaf aanstaande maandag in de ochtendshow bij Mattie en Marieke. Jouw kans op geld. Een beetje geld? 500 euro. Iedere keer als je een Q-DJ het verboden woord beetje hoort uitspreken. dan ga je als een wilde man naar de Q-app, druk op de rode knop, kom je op de radio. Dan ben je dus 500 Pietermannen. Matty Valk is niet goed in het verboden woord. Kijk, Ik denk dat ik dit jaar ook niet goed ga doen. Beetje is namelijk een smeerwoord. Dat gebruik ik best wel veel. Een beetje aan de overdreven kant zou je kunnen zeggen. Dus ik denk dat ik het dit jaar lastig ga krijgen. Maar niet zo lastig als Matty Valk. Al twee keer staat hij bovenaan de Wall of Shame. Dus heb ik samen met mijn Q-DJ's bedacht: we moeten hem iets geven. We moeten hem een troef geven. Een joker. Gistermiddag was uh, Mattie hier te gast in de middagshow. Omdat hij hier vlakbij sliep vanwege de horrorfilen uh, van vanmorgen. Horror, de horrorspits die die voorbeelden zijn. Dus ik kon hem vast een klein een beetje warm maken voor hetgeen dat hij vanmorgen zou krijgen. En vanmorgen heeft hij zijn joker gekregen. Zijn joker hing aan de telefoon. Hallo. hey Bram. Wauw. <laughs> ja. Wow. Ja. Ja. Ach, hier spreekt de joker. Ja, ja is Bram Krikken mijn Bram, joker? Krikken. Kijk, we kunnen ons ook nog afvragen, spreken we hier ook de mol? Maar goed, dat is een andere vraag. Ja, Bram doet ook mee aan wie is de mol. Ja. Maar uh, in dit spel ben jij de joker. Ik heb trouwens ook, uh, Bram, uh, dat weet jij natuurlijk, een fysieke joker. Het is een, ja, een prachtige soort houten schijf die ik nu aan Mattie overhandig. Met daarin gegraveerd het gezicht van Bram Krikken. Wat ziet het er mooi uit, man. En die mag je dus ja, eenmalig inzetten, wel. Mattie. Hé, hey, maar uh, Bram, ik ben toch even benieuwd. Ja, hoe goed ben jij hier dan in? Hoe goed denk jij hierin te zijn? Nou ja, kijk, ik zit natuurlijk altijd in het weekend uh, met Tom. En ja. dan, uh, ja, dan zijn we eigenlijk buitenschot. Wij mm. doen dan niet mee met het spel. En we hebben het er één keer toen uh, gedaan, gewoon als grap. Een soort generale repetitie. Dat ging toen mis. Maar... Ik, ja. ben, ik, ben, ik heb echt alle vertrouwen dat het dit jaar goed komt. Ik, ik gebruik het woord beetje nooit. En het idee is dus, als Mattie het komende week even niet zitten... mag je Bram Krikke bellen? Neem Bram Krikke één uur van Mattie de ochtendshow over... en is Mattie vrij en hoeft hij dus het woord beetje ook helemaal niet te gebruiken. Verboden woord van de waas aan de maandag. Alleen hier bij q Music. Like the legend of the phoenix. Huh. Ends with the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 Warren Eternity bij Q Music. Onderweg naar het nieuws van half zeven. Eefje, goedenavond. Goedenavond. Uh, er wordt overal flink gestrooid om de wegen begaanbaar te houden. Maar ja, uh, die voorraad strooien zout. Moeten we het toch even over hebben. En Sarah Larsen staat zo meteen in de top 40 update. Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.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 Ga naar timenelhuis.com en koop jouw tickets. Staatsloterij Team NL Huis, Thuis voor Oranje. Nu bij DK Markt. Blauwe bessen, schaal 300 gram. Nu 1 plus 1 gratis. Koop nu jouw tickets op timenelhuis.com.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 Van mijn Auto Af.nl oh avond, ja, het is half zeven geweest. Dit is de q show met verkeer van Flitsmeister. Nou, het valt allemaal wel mee. Het heeft de hele middag meegevallen. Gelukkig maar. Nog twee vertragingen op de A6. Emmeloor-Jauro tussen Band en Lemmer. 10 kilometer, dat is wel fors. Maar je hebt daar maar zes minuten vertraging. En maar zeven minuten op de A7. Zaanstad richting Hoorn tussen Purmerend-Zuid en Purmerend-Noord. Door een ongeluk daar twee kilometer. Kans op sneeuw, vooral in het oosten van het land. In het westen gaat het meer over in regen. Vannacht rond het vriespunt, morgen droger, bewolkt in 1 tot 3 graden. En vrijdag, vrijdag kan het dan weer gaan sneeuwen. We het nieuws, Even goeie avond. Goeie avond, de voorraad strooizout slinkt als een malle. Ja, vandaag is er weer meer dan 13 miljoen kilo gestrooid. Sommige gemeentes hebben niet meer genoeg. Zo'n nieuws dit allemaal. En ze strooien daar op sommige plekken uh, ja, alleen nog op de belangrijkste, uh, de belangrijkste stukken. Uh... Oh. Jezus, kan je die mensen even in toom houden? Nee, ja, jij vertelt gewoon chockerend <laughs> nieuws. Mensen zijn helemaal onder de indruk ervan. Ja, soms kiezen ze er in gemeentes voor om wegen gewoon helemaal dicht te gooien. Nou. Daar schrikken mensen gewoon van. Nou, ik heb ook goed nieuws, want uh, jij zei het net ook al, eh, Domin, de avondspits valt uh, wel mee. Ja. Dat is ook mooi, want dan hebben die strooiwagens meteen alle ruimte om alles sneeuwvrij te maken. Maar ga je de weg op? Uh, pas op, want het kan nog wel glad zijn. In het westen gaan de sneeuwbijen over in regen, dus het kan ijzel worden. Ja, dan is er weer in paniek? Allemaal even rustig, jongens. En misschien uh, wacht je al dagen op een pakketje. Door het weer wordt er amper wat bezorgd, maar ja. misschien. Ik ja, misschien goed nieuws. Misschien komt je pakje zondag wel. Oh. Normaal wordt het dan natuurlijk niet bezorgd, maar pakketbezorger DPD gaat het voor een keertje wel doen. Want ja, ze hebben zoveel in te halen. Ze moeten wel. Ik ben zo'n zacht ei geworden sinds ik vader ben. Ik denk dat echt een. Uh... Een symptoom is van het vaderschap. Wij bezorgen, laten tegenwoordig de boodschappen bezorgen. Sinds Boris. Dus het is gewoon makkelijker. Eén keer per week dan komt Picnic, mm -hmm. komt dan voorrijden en wij kregen, maandagavond kregen wij een mailtje waarin stond dat de wagentjes van Picnic niet konden bezorgen. En dat brak toen zo mijn hart. Je huilen? Ja, ik moest echt ik had een kleine traan. <laughs> ik dacht, ach, de wagentjes van Picnic kunnen het niet aan, wat verschrikkelijk. Ze zijn ook wel heel aandoenlijke. Ze zijn waagentjes. hele kleine lieve wagentjes die vallen om bij de eerste de beste windvlaag en ze kunnen dus niet ploegen door de sneeuw. Nou, ik hoop dat het heel goed gaat met de wagentjes van Picnic. Uh, het vormen van een nieuw kabinet, dat gaat ondertussen ook gewoon ja, verder. Ik zou het bijna vergeten. Ja, echt hè. Morgen dan praten D66, CDA en VVD uh, weer met elkaar, samen met de informateur erbij. En dat doen ze net als vorige maand op een landgoed in Hilversum. En ook nu blijven ze daar weer een nachtje logeren. Uh, het was nog even spannend of het allemaal wel door kon gaan vanwege het weer, maar dat gaat dus lukken. En dan een gevalletje karma voor een man op Sicilië. Die man was getrouwd, maar ging uit eten met zijn minares. Ja, die dacht daar lekker een hapje te eten. zonder dat zijn echtgenote oh, daarachter zou komen. Jongen, oh, jongen, jongen. Jonge. Hij nou, zat in een restaurant. Nou, dat heeft hij geweten. Want wat hij niet doorhad. was dat er net in dat restaurant. een promotiefilmpje werd opgenomen. Ja, dit is echt karma, inderdaad. Ja, nou, dat filmpje kwam op TikTok te staan. En zodoende zag zijn vrouw haar vent daar zitten. Nou, ze heeft uh, hem lekker meteen het huis uitgezet. En terecht, letterlijk van twee walletjes eten. De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag. Dit is de top 40 update. We stemmen het door al van woensdag 7 december 2026. Zometeen op nummer 1, het meest gestreamde nummer van dit moment wereldwijd. Het is een dikke tip voor de top 40. Op twee het huidige zilver is in handen van Olivia Dean. En op drie Heaven en Caitlin Aragon met I Run. Eerst na de re-entry van Sarah Larsen. Elf jaar geleden stond ze met Lush Live alleen in de top 40. Maar een paar weken geleden ging ze opeens weer viral op TikTok. Ondertussen staat Lush Live alweer vijf weken terug in de top 40. Momenteel zelfs in de top 10 van de lijst. Dat is ongekend knap. Lush Live, Sarah Larsen vanavond op nummer 4. De update van woensdag 7 januari 2026. Heel scherp, Menno, ik zei december. 7 januari 2026. Nummer 3. Vorig jaar ging de track al viral, want zonder Caitlin. Die versie leverde echt een hoop gezeik op, want ze hadden AI gebruikt om stemmen te vervormen, stemmen te creëren. Als oplossing werd Iron opnieuw ingezongen, opnieuw uitgebracht, samen dus met zangeres Caitlin. En die versie sloeg gelukkig nog beter aan. Nummer 2 van vanavond is voor Olivia Dean een vertrouwd plekje in de top 40. Het huidige zilver heeft zij te pakken. Ze zit al zo'n twee maanden op die plek op het erepodium te vinden. Daarvoor heeft ze al mogen genieten van het goud en dus een schale troost. Ja, wel benieuwd of ze dat goud misschien nog overmorgen weer terug te pakken. Olivia Dean, men aan niet, vanavond opnieuw zilver. Nummer 2. 2026 20, had 20 het volgende archief in met Sarah Larson en Lush Live op 4. Haven, I Run, 3. En Olivia Dean, Man I Need op nummer 2. Dan de nummer 1 van vanavond. Die is voor de meest gestreamde track van het moment wereldwijd. Wereldwijd blaast hij helemaal op met bijna 2 miljard streams op Spotify. Terwijl dit liedje al 3 jaar oud is. Het gaat om End of Beginning van zanger en acteur Joe Kerry. Je kunt hem kennen als Steve Harrington uit Stranger Things. Ja, die serie lijkt dan ook de oorzaak te zijn van de nieuwe golf aan streams. De laatste seizoen staat inmiddels in zijn geheel online. Tenminste, dat zou zo moeten zijn. Er is nog een hele theorie gaan onder de fans van Stranger Things... dat er misschien wel vanavond een definitieve laatste aflevering online komt. Bullshit, denk ik. Ik denk, Stranger Things is officieel ten einde. En ja, dat officiële einde zorgt ervoor dat er sentimentele fans zijn... die zorgen dat End of Beginning wereldwijd massaal gelu geluisterd wordt weer. Twee jaar geleden was Joe hiermee al vijf weken in de lijst te vinden in de top 40... En ik gok dat hij hier in Nederland overmorgen zijn re-entry gaat maken. Want ook in Nederland gaat hij keihard op streaming. Het is officieel weer een dikke tip voor de top 40. End of beginning van Joe vanavond in de update op nummer 1. In de top 40 update van vandaag en onderweg naar een top 40 re-entry. Aanstaande vrijdag tussen twee en zes. Half as long when it's twice as bright. So if it's beyond us, then it's beyond us. The sea and the sky. And I will still be here, stargazing. I still look. Ik een bezig stargazing. Dankbaarheidsmomentje. Joost Winkle! Ja, Domi Verscheuren. Goedenavond. Wat voor dag heb jij vandaag? Ik had eigenlijk op zich best wel een prima dag. Oeh, ik, er uh... komt een maar aan. Nee, nou dat ik gewoon lekker met mijn hoedje. Ik heb zo'n uh, zo vissershoedje, weet je wel, zo'n hipster vissershoedje. Ik zag je binnenkomen vandaag ermee? Um, ja. ik heb zo'n. En uh, maar dan van, uh, hoe heet het ook weer? Van de uh, Nee, Van oh, Vlies. Oh, ja, ja, ja. Nou, dat vind ik dus echt waanzinnig. Uh, dus die heb, ik lekker, uh, die heb ik lekker opgehad vandaag. Dus ik ben heerlijk door die sneeuw eigenlijk uh, naar Q gebanjerd. En ik vond het wel leuk, dus dat was eigenlijk ook wel waar ik dankbaar voor was. Dat mag. Um, dat ik geniet echt wel van deze dagen. Maar ben je veel buiten ook? Nou, ik ben vanochtend lekker even naar de Albert Heijn gewandeld. Ja, weet je wat ik ook En dan ook wandel jij... je als er zo'n pingwing zo, ja. zo over die straat. Maar jij gaat natuurlijk ook iedere dag met de fiets Ga jij naar Q. Ja, Q. Ja. ja, ik zit iedere dag in de auto op die A2... Ja, ik vind het, ja, sorry. Kijk, maar dit is ook. Een, ik voel me ook een beetje Kevin uit Home Alone. Snap je? Ach, liever toch? Ja, maar dat, ik, ik heb het huis van Home Alone een lego bij mij op de kast staan. Ja, ik voel waar. me gewoon een beetje Kevin van Home Alone. Ja. Dus ik hoop eigenlijk altijd zodra de winter begint dat het nog een keer gaat sneeuwen. Wat liefst, je maar ook lampjes in je Ja, oog maar opeens? Dat, ik, vind, ik kan echt serieus weet je, wat je vanmiddag aan hebt gezet op mijn Sonos. Let it snow. Serieus? Nou, ja, de, de, de, de, nu nog? Ja, maar omdat ik gewoon denk. Oké, okay, dit had ik gewild vorige maand, maar het is er niet, maar het is er nu wel. Maar is het ook Driving Home for Christmas it all in all helemaal voor Christmas? Hup, is you? Alle door. Nee, je kan aan aan. Ja. Dat kan niet. Dat geloof ik niet. Nou, wil je mijn history zien? Absoluut. Ja, kan nu, kut. Ik kan nu niet uh, verbinden. Heb jij vandaag kerstliedjes geluisterd? Nou, serieus? Maar en dan, en dan ben je, wat voel je dan is het een extra geluk of is het nee, dan Ik denk gewoon leuk, ik ge dat geeft me nou het gevoel van sneeuw en kerstig. Ja, precies. eigenlijk zijn ja. de, de sneeuwdagen zijn gewoon een paar dagen te laat. Dat is een beetje wat Dat het is wel wat het is. Dat voor is mij het is ja ja ja ja. Hey, in andere nieuws. Ik heb nog iets voor jou. Oh. Volgende week. Ja, ik hoorde me net alweer zeggen. Het verboden woord. Ik hoorde me echt 20 seconden geleden nog zeggen. Ja, het verboden woord komt eraan. Jongen, vanaf aanstaande maandag hoor je ons het woord beetje uitspreken. Dan mag je op de knop drukken in de Chemiescap. Dan kom je op de radio misschien wel aan je 500 euro. Nu is het zo dat ik uh, de knappe koppen van uh, dit radioprogramma... even aan het werk heb gezet. Domien Verschuren, oh. tussen vier en zeven vandaag... hoe vaak denk jij dat jij het verboden woord hebt uitgesproken? 27 keer. Nou, nou. Zit er niet ver naast, me. Nee, dat weet ik. 29 keer. Ja. ja. Dat is 29 keer 500 euro. Ja, en weet je wat het ding is? Het boeit me niks. I don't care. Maar echt, in oh, mijn, is in dat mijn... De houding tegenwoordig... Nee, maar ik. Nee, nou, uh, wel een beetje. Oh ja, oké. Okay. Omdat dit spel. Kijk, ik heb. Daar ja, krijg stress, stress van. Ik heb gisteren verteld, ik krijg er stress van. Ja. En, en het probleem is. Niet goed. Uh, ik vind gecorrigeerd worden lastig. Dus ik heb besloten om maandag volledig dit te omarmen. Want beetje is voor mij een smeerwoord. Ja. En het is voor iedereen een smeerwoord. Niemand die nadenkt over zijn zinnen en zijn teksten, hoeft het woord beetje te gebruiken. Het is niet nodig, overbodig woord. Ja. Het is klutter, zoals we dat in de radio zeggen. Dus. Kom dan maar het geld ophalen vanaf maandagmiddag vier uur in de middagshow. U hoort het, u hoort het. Ik denk zelfs dat ik het record van Mattie Valk ga verbreken. Nou, dat was eigenlijk mijn andere vraag, want ik doe een voorspelling met alle collega's. Hoe ja. vaak uh, wordt het gezegd en wie gaat het het meest zeggen? Oh, ja, ik heb het vandaag ook, uh, Kijk, voor Q-Music Insta heb ik het ook gezegd. Uh, in die zin wordt gezegd, uh, Marike zei meteen, Mattie gaat het doen. Judith en Lars Boede dachten dat ik het zou zijn. Um, wat denk jij? Wie het vaakst gezegd? Jij zelf dan, als ik, ik het zo hoor. Ik zelf. Ik, ik zelf? Heel ja. vaak? eh uh, uh, 23, wat heb ik gezegd? Even kijken. Je hebt het vandaag al 29 keer gezegd. 21 keer ga ik het zeggen. 21 keer? Ja, schrijf me op. Ja. Echt ja, geld ja. halen volgende week in de Q-Middag Show. Het wordt echt fantastisch. 10.500 euro, hè? Ja. Ik het toch niet, niet zelf te betalen? Maar dan naar. Hey, ik. zo zometeen de avondshow. <laughs> Never going home tonight komt MUZIEK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 Nu bij Dekamarkt. Blauwe bessen, schaal 300 gram, nu 1 plus 1 gratis.